Dit is Radio 1.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 Op driekwart van de mbo-scholen is nog steeds veel mis met de veiligheid in praktijklokalen. Dat meldt de arbeidsinspectie. Zo waren cirkelzaagmachines niet goed afgeschermd... of lagen er in scheikundelokalen gevaarlijke stoffen die niet veilig waren opgeslagen. De situatie is wel iets verbeterd. In 2009 waren er nog 9 op de 10 praktijklokalen onveilig.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Als de naoorlogse politiek in Nederland een muziekstuk was... dan zou het wel eens kunnen klinken als de pastorale... de zesde symfonie van Beethoven. Met een lieflijk begin, vrolijk, landelijk... en een aanzwellende storm die alle verhoudingen overhoop gooit. En daar zijn we nu, in het Allegro van de pastorale. Voor de PVV is het helder. Weg uit Oeroesgan. Ons land heeft meer dan genoeg gedaan. Het is mooi geweest. In de top 20 staan meest politici. Maar ook zeven topambtenaren. En een van hen is nu in opspraak gekomen. Het gaat om Pieter de Gooier... Hij vroeg de Amerikanen om Wouter Bos onder druk te zetten langer in Oerushkan te blijven. Hij zei daarbij dat de Amerikanen Bos moesten herinneren aan één belangrijk feit. Nederland heeft alleen maar een zetel in de G20 dankzij hun bijdrage in Afghanistan. ...dat de toekomst van Nederland er één is van optimisme, van hoop en van respect. Zodat we trots kunnen zijn op ons land. En die meerderheid van al die mensen... ...dat is de werkelijke progressieve meerderheid die wij een stem gaan geven. moet je leren begrijpen, net als de politiek. En ik heb een van de beste duiders van Nederland gevraagd... om de situatie uit te komen leggen aan de hand van de pastoralen. Mijn gast vannacht is de hoogleraar bestuurskunde... aan de Universiteit van Leiden Politiek Wetenschappen, Jouke de Vries. Goedenacht. Goedenacht. Um, laten we beginnen met een bekentenis, want het vergelijk van de pastoralen is niet voor mij afkomstig, maar van u. Ja, ik uh, mocht aangeven welke muziek ik zou willen draaien in dit programma... en toen heb ik de pastoralen gekozen omdat jullie me gevraagd hadden voor de politiek. En de politiek is nogal in beroering, zoals iedereen weet. En, en ik probeer daar grip op te krijgen al heel lang. Uh, en soms heb je daar een theorie voor, maar soms lukt je dat niet. Dan weet je niet onmiddellijk wat de rode draad is. En dan is muziek soms een inspiratiebron. Uh, dat komt. Uh, ik ging op een gegeven moment naar de John F. Kennedy School in Harvard. Toen moest ik mijn Engels op het hoogste niveau krijgen. Toen heb ik een uh, language coach, werd het genoemd, in Den Haag gevraagd. Uh, uh, voor een training. En hij vroeg mij, van, uh, waar ben je mee bezig? Toen vertelde ik hem het verhaal van de, de rust onder paars... Uh, de aanslagen van uh, 11 september, het aan de macht komen van Balken... en de moorden die daarna volgden. En toen zei die leraar opeens, want hij was lid van het uh, Londense Symfonieorkest... dat lijkt heel erg op de pastorale. En ik ben niet een groot muziekkenner, maar ik luister wel graag... Dus ik heb die cd gekocht en ja, inderdaad, als je dat hoort en die muziek... dat is prachtig om weer te geven van wat er met de politiek kan gebeuren. En we zijn nu ook terechtgekomen in het vierde deel van de pastrale. Ja, de storm, echt de Echte storm, de orkaan is het bijna. Hè? Het begint heel liefelijk en, en, en rustig, maar langzamerhand komt die storm... en die storm gaat over in een orkaan en we zitten nu in het hoogtepunt. Maar zoals je weet, in het muziekstuk uh, gaat die orkaan, de storm gaat weer liggen. En dat is natuurlijk de grote politicologische vraag. Uh, blijven we in deze onrustige periode, waar we nu eigenlijk al tien jaar in zitten... of gaat die politieke storm ook weer een keer uh, liggen? De aanleiding en... waarom we u gevraagd hebben is de bijeenkomst gisteren. Uh, ja. De linkse politieke partijen, de, de landelijke politieke Zeker. partijen... kwamen bij elkaar in Amsterdam. En dat was eigenlijk ook iets wat we in lange tijd niet gezien hebben. Nee, Zo'n bijeenkomst. Nee, dat is waar. Het is een hele voorzichtige bijeenkomst geweest. Maar die linkse partijen, en die zijn natuurlijk deels concurrenten van elkaar... Uh, die vinden het altijd heel erg moeilijk om samen te werken. Maar je ziet door de totstandkoming van het kabinet Rutte... Uh, dat de linkse partijen nu een strategie gaan kiezen van... misschien is het toch beter dat we gaan samenwerken. Wat gebeurde er nou precies in Amsterdam? Vanuit nou, uw perspectief. Daar uh, nam heel voorzichtig uh, Job Cohen het initiatief... terwijl dat al eerder was gedaan door Roemer van de SP. Uh, en ik denk dat de Partij van Arbeid en de, de linkse partijen duidelijk willen maken... dat op korte termijn we te maken krijgen met de statenverkiezingen. Dus je ziet dat heel sterk. Er is nog niet een heel duidelijk uh, links verhaal, vind ik, als alternatief voor Rutte. Maar men streeft ernaar om over zeven weken, als die verkiezingen zijn, uh, winst te behalen. Zodat ook in de doorvertaling van die uitslag uh, ja, ze eigenlijk de meerderheid bij rechts willen uh, weghalen in de Eerste Kamer. Maar en, ook deze bijeenkomst is eigenlijk een teken van verschuivende panelen... of van storm, zo u wilt. Nou, het is nog steeds een storm. De storm is in Nederland dat we een door de storm... Uh, wijkt, wijkt de bevolking eigenlijk uit elkaar in twee groepen van bijna... 50 50 50-50. En dat betekent, in, in Engeland noemen ze dat een hung-parlement... dat je niet een duidelijke meerderheid hebt. En dan kun je dus heel moeilijk... Hung van hangen? Ja, ja, het, was hangen. Hangen. ja het, het hangt er eigenlijk. Uh, en je komt dus niet verder. En dat leidt tot, tot deadlock in, in de besluitvorming. Je komt, je komt er niet doorheen. Waardoor we steeds in lastige situaties zitten. En het was natuurlijk ook... Uh, het, het was maar één zetelverschil... waarom dit kabinet Rutte er is gekomen. En daar heeft Cohen natuurlijk wel gelijk in. Dat is maar één zetel verschil geweest. Maar het is er. En het, het heeft is er. politiek voor een verscherping van de verhoudingen gezorgd. Het, uh, nou ja, dat was even de, de gedachte. In het begin was de gedachte. De storm moet gaan liggen. En we denken met een de minderheidskabinet... dan gaat dat wel gebeuren. Want iedereen dacht ook, nu moet Wilders ook een beetje dimmen. Maar je ziet nu de laatste dagen over Afghanistan... dat hij zijn politieke vriend Rutte keihard aanvalt. Hij vindt dit het domste besluit... wat dit kabinet De heeft, heeft genomen. De grootste blunder tot nu toe heeft hij grootste gezegd. blunder. Dus mijn veronderstelling... Eh, als je eh, vanuit die pastorale redeneert dat die storm gaat liggen, dat is dus nog niet het geval. Want je ziet dat, dat Wilders nu weer gaat polariseren. Maar die heeft natuurlijk ook weer stemmen nodig... voor die statenverkiezingen. Ja. Toen dit kabinet kwam, zei u net terecht... dachten velen, dachten wij... dat dat gaat lijken op wat je bijvoorbeeld in, in Denemarken gezien hebt. Een kabinet dat ja. steeds maar weer voor, naar een werkzame meerderheid moet zoeken. En wat eigenlijk misschien wel heel democratisch is... want per dossier moeten ze een meerderheid zoeken. Nou ja, je ziet wel dat de ministers erg hun best moeten doen. Het, het, het leidt ook wel tot een verlevendiging van de, van de Nederlandse politiek. Je ziet dat Rutte uh, al zijn capaciteiten moet inzetten. En dat kan hij heel goed communiceren. Je ziet dat minister Rosenthal... Uh, ja, zich het vuur uit de sloffen uh, moet lopen om de zaak voor elkaar te krijgen. Dus in tegenstelling tot het verleden, waarin die monistische relatie zo sterk was, hè, dan was het van tevoren allemaal al bekokstoofd. Een regeerakkoord uh, vier, jaar vier jaar lang, een dictator-in feite, de, de het parlement oppositie, op oppositie op hoofdlijnen buitenspel. Ja, spel. Dat hebben we ja gezegd. De oppositie kwam er niet door. En nu zie je dat men die oppositiepartijen nodig heeft. Ja. Nou, toen leek het in eerste instantie, uh, doordat GroenLinks... zelf die motie heeft ingediend, dat mevrouw Zapp het wel zou steunen. Maar ook daar woedt de orkaan dus. Want je ziet dat de partijraad nu Ingoedings. iets heel anders wil. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel lastig voor iemand die net aan de macht is. Mijn gast vannacht, hoogleraar uh, bestuurskunde Jouke de Vries. We luisteren even naar het antwoordapparaat van gisteren. Er is één nieuw bericht... Hallo Frank, toen uh, Jouke de Vries politicologie studeerde... toen ging het er in de politiek heel anders aan toe dan nu. Uh, uh, is het leuker geworden, is het spannender, is het aantrekkelijker... of is het juist veel minder aangenaam? Ik wens jullie een uh, heel mooi gesprek toe en uh, nou, maak er een mooie nacht van. Klaas, afgelopen vrijdag in Kaasdoenen, is het leuker geworden? Spannender geworden? Politicologisch is het heel interessant en is het heel boeiend wat er allemaal gebeurt... om het te kunnen duiden. En heel veel mensen vinden het natuurlijk een hele spannende periode... Als je ziet wat er in die laatste tien jaar vanaf 11 september uh, gebeurd is... vanaf die aanslagen in de Nederlandse politiek... dan is dat bijna adembenemend. Als je ziet de versplintering van het hele veld... dat vind ik echt, echt heel interessant. Uh, als burger kun je er wel zorg over maken. De, de toon is natuurlijk wel heel hard. Uh, en, en, maar ik vind het zeker spannend, ja. We gaan de pastoralen er weer bij halen. We gaan naar het eerste deel van de pastorale. Oké. Okay. U bent van uh, 1960, ja. twee jaar ouder dan ik. Dit, dit Nederland, dit, dit is het lieflijke, ja. het vriendelijke, het optimistische. Dit is optimistische muziek. Ja, heel rustige muziek. Uh, maar dit Nederland, hoe, hoe, hoe, hoe herinnert u zich dat Nederland? Nou, dat we heel goed georganiseerd waren. We hadden politieke partijen, die hadden een vaste achterban... Die hadden hun vertakkingen in de vakbonden. Die hadden hun vertakkingen in de werkgeversorganisatie. Kapitaal en arbeid in die termen wisten waar ze aan toe waren. Die onderhandelden met mensen van de overheid... over wat er in dit land qua lonen, qua economie allemaal moest gebeuren. En dat, dat ging vrij ja, rustig was dat. Het is echt in die pastoralen dat begin. Dat, dat zie ik echt. En, en vrij vreedzaam. Ik kom nu nog wel eens in het buitenland op een congres... en Nederland is daar bekend als een hele stabiele democratie. Althans, in het verleden. In deze, in deze periode van, van de pastorale, van de deze muziek. jaren. Ja, en dan zeggen die Amerikanen tegen me: wat is er in godsnaam gebeurd in Nederland? Dat was zo'n liefelijk landje. Eh, met die prachtige mensen op die klompen oh, en die mooie molens. Wat is er in dat, dat rustige tulpenland gebeurd? Want ze zien natuurlijk die ontwikkelingen ook. Dus ik herinner me als een zeer overzichtelijke uh, wereld. Er speelde natuurlijk ook wel eens het een en het ander. De verhoudingen stonden ook wel eens een keer op scherp. Er was ook wel eens een incident. Maar stemverheffing in het politieke theater kwam bijna nou, niet voor. Nou, minder ja. Als je nu nog eens uh, kijkt naar uh, tv-programma's uh, waarin in het verleden wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer, dan is dat veel rustiger, veel beschaafder uh, dan wat we nu meemaken. Gek genoeg een landschap wat politiek gezien veel meer versnipperd was dan toen, met veel meer politieke partijen ook. Nou, nu zijn er ook heel veel politieke partijen. Toen had je toch grotere partijen. Uh, en het kenmerkende van de hedendaagse politiek is dat er nauwelijks meer een grote partijen aanwezig is in Nederland. Waardoor je dus ook heel moeilijk tot regeren komt. Ja, maar de politieke midden was toen ook versnipperd. KVP, A uh, CHU, ARP. Zeker, maar die, uh, het was wel heel duidelijk dat geen van die blokken uh, de meerderheid had. En men wist heel goed dat men met elkaar moest samenwerken. Dat ging de ene keer beter dan de andere. Je ziet vaak dat als het CDA het initiatief nam... dat ze het liefst met de VVD wilden regeren, dat dat goed ging. Uh, maar soms was er dan ook weer een periode... dat de Partij van de Arbeid uh, in de regering kwam. Maar het was toch in het algemeen, naar mijn idee... een veel rustiger periode. De spelregels in de politiek waren duidelijker. Het moest zakelijk zijn. Verdraagzaamheid was van belang. Tolerantie was van belang... Uh, agree to disagree, die hebben we even terug gehad uh, met Wilders... Maar, maar dat was belangrijk. Agree als, to disagree ja. betekent dat het helemaal niet erg is om het af en toe met nee, elkaar om, mee keer, uh, Of eens dat we af en toe met ja, elkaar oneens oneen zijn. zijn. Uh, als je er niet uitkomt in die tijd, dan uh, beleg je een topconferentie. Uh, en we waren eigenlijk niet aan het politiseren, zoals wij dat noemen... maar aan het depolitiseren. Kijk, uh, minister-president uh, Lubbers, maar ook Kok, maar ook daarvoor Drees... die waren heel goed om zaken niet politiek te maken... Dat was eigenlijk de kern van de Nederlandse politiek. Dat klinkt heel vreemd, maar we waren heel goed om uit problemen de politiek te halen... waardoor we het bestuurlijk maakten. Dat deden we door hele ingewikkelde juridische formuleringen... of een hele ingewikkelde economische berekening. Want dan doch, dachten de meeste mensen, nou dat begrijp ik niet. Uh, het het, het maar regel maar. Zij hebben er verstand van. Zij hebben er verstand van en dat werd ook geaccepteerd natuurlijk. Die gezagsverhouding was er nog heel sterk. Was het ook, ook deze periode de draaghof voor de sociaal democratie? De groei van de sociaaldemocratie. Ja, nou ja, die, die sociaal-democratie is natuurlijk... Uh, na het ontstaan van de SDP geleidelijk gegroeid. Heeft uh, na de oorlog een belangrijke uh, positie gekregen door Drees. Drees werkte heel nauw samen met de KVP. Dat is lange tijd goed gegaan. Pas in de 58 gaat dat mis. Uh, maar die waren zich heel erg goed bewust dat ze moesten samenwerken. Dus die hebben het nooit op het scherpst van de snede uitgevochten. Jawel, achter de schermen, maar niet voor de bühne. Uh, want ze wisten dat als we te veel politiek bedrijven, dan gaat het mis. U staat dicht bij de Partij van de Arbeid. Hè? U, u bent ja. ooit nog zelfs kandidaat lijsttrekker geweest. Ja, in, heb de, ik meegedaan. In, in, in, de in, in de storm. In de storm, in de periode dat Wouter Bos het uiteindelijk ja, uh, die rondat, werd. Uh, vond, ja, die Het glansrijk vond van u. De Partij van de Arbeid uh, uh, van die periode, uit het eerste deel van de pastorale... Is, is, is, zijn de idealen nog herkenbaar van toen... Nou, de idealen, de, men, men, uh, je ziet nu dat, dat bijvoorbeeld uh, Cohen uh, wel weer bezig is om, een, om nieuwe ideeën te formuleren. Maar dat doet hij nog wat in een klassieke taal. Uh, dus ik denk dat de Partij van Arbeid uh, zich wel aanpast aan die tijd, maar er heel veel moeite mee heeft. Dat is wat ik zie, dat ze heel erg moeilijk tot, tot die veranderingen uh, kunnen komen. De taal van Cohen is niet meer de taal van... De pastoralen, althans, van het eerste deel. Ja, nou, van het eerste deel. Maar dan hebben we het, uh, die rust in de Partij van Arbeid... dan hebben we het over de periode uh, daarvoor natuurlijk. Ja. We maken een sprongetje in de pastraden. We zijn aan het einde van deel 3 gekomen inmiddels. En daar schuift al wat. De naam Cohen viel net. Laten we even bij Cohen stilstaan. Ja. Want Cohen is een interessante figuur. Eh, ook voor mensen die helemaal niets met de Partij van de Arbeid hebben. Maar gewoon als fenomeen. Cohen was een succesvol burgemeester. Is, niet iedereen vindt dat, maar in grote lijnen. Ja. denk ik dat iedereen zegt. Cohen was een succesvol burgemeester. Hij heeft er ook een, een prijs voor gekregen. Ja. ja. Hij is door Time uitgeroepen tot uh, de beste burgemeester ter wereld. Ja, waar een deel hem ziet als, als theedrinker, als succesvol theedrinker. Waar een deel heeft commentaar op hem. Ja, inderdaad, dan is het de, de softe theedrinker... Uh, die, als je het over die pastoralen hebt... qua taalgebruik, qua handel... dus meer past bij dat begin uh, van de pastoralen... dan uh, bij die orkanen, bij dat enorme gevoel. Hij wil wel een poging doen nu om die rust terug te krijgen. Dat doet hij door te zeggen, ik ben er voor iedereen. Ik wil dat iedereen bij de Nederlandse democratie hoort. Ik wil de boel bij elkaar houden. Uh, dat, dat is zijn manier uh, van werken. Maar dat is misschien ook qua uh, uh, taalgebruik, qua houding, qua optreden. past dat meer bij dat begin dan, dan bij de hedendaagse situatie? Dat zou wel eens een probleem kunnen zijn voor hem. Hij past bij de opbouwfase. Hij past bij de fase van vrolijkheid en geloof. Ja, je ziet ook hein, die oude generatie die ook met die storm te maken kreeg. Uh, Minister-president Kok. Uh, minister Melkert, die konden daar heel moeilijk mee omgaan... toen die storm echt op zijn hoogtepunt was. Uh, die hadden niet de taal om om te gaan met die nieuwe politiek. En je ziet dat ook Cohen uh, het lastig had in die beginfase. Hij herstelt zich nu wel, maar om antwoorden te formuleren... in een snelheid naar Wilders toe bijvoorbeeld. Kok heeft het verwijt ook gekregen dat hij na Paars 2 zei... ik ben klaar, ik stop ermee, in de periode dat Fortuyn opkwam. En, en, en hem is het verwijt ook gemaakt dat hij daarmee... De boel in de steek liet. Ja, dat weet ik niet of hij de boel in de steek uh, heeft gelaten. Uh, het was natuurlijk een hele heftige periode. Ik constateer wel, ik doe nu onderzoek ook naar uh, minister-presidenten... na hun machtsperiode... dat de meeste minister-presidenten echt, echt uh, ja, zeer vermoeid zijn uh, in, in die eindfase. Ik denk dat, dat dat kok parten heeft gespeeld. Maar ook zijn oude stijl. Uh, kok wilde uh, als antwoord... Op de politisering van fortuin wilde hij met zakelijke informatie komen. Hij heeft nog wel als zijn ministers de opdracht gegeven, jongens, zoek uit of die theorie van uh, fortuin wel klopt. Die acht jaar puinhopen van Paas. Ik moet materiaal hebben. Maar de bevolking die was al meegegaan met die nieuwe politicus. Met die nieuwe agenda. Met die andere opvattingen. Met die andere politieke stijl. En toen stond ook Kok met de mond vol tanden. En melk het ook. En je ziet een beetje, kijk, Cohen heeft natuurlijk onder deze mensen ook gediend. Dat hij als bestuurder die rationele insteek heeft. Uh, ik wil zo goed mogelijk discussiëren. Ik wil alle argumenten op tafel hebben. En dan pas neem ik een besluit. Dat is typisch Cohen. Ja. Uh, en dat is lastig in deze periode, omdat die storm nog gaande is. Kijk, in het muziekstuk gaat de orkaan liggen. Maar waar we nu mee te maken hebben, dat die orkaan... Ja, die blijft maar doorgaan, politiek gezien. En daar moet je dus op een andere manier waarschijnlijk mee omgaan. Columnist Bas Heijnen. In de ja. NSC, afgelopen zaterdag. U heeft het vastgelezen. Ja. Bas Heine schrijft over Job Cohen uh, en, en over de politieke situatie, nu, rechtse mensen die zich verzetten tegen de politiek correcte dogma's van de naoorse humanisme liggen nu in één bed met mensen die het verlichtingsdenken zelfs willen afschaffen, zelf willen afschaffen. Hij bedoelt, de VVD um, uh, de, de, de, de naoorse humanisme, VVD ligt in bed, doet zaken met um, de partij van Geert Wilders. Dat schrijft Bas Heine de gewetensnood op rechts. En als hij er niet is, dan zou hij er moeten zijn. Kansen genoeg, zou je zeggen. Maar in de belangrijkste uh, oppositiepartijen blijft het angstwekkend stil. De kop boven dit stuk is waarom hen een andere baan moet zoeken. Ja, dat vond ik nogal een vrij vergaande kop. Zeker voor de genuanceerde uh, Bas Heijnen. Maar misschien betekent dat uh, dus dan wel iets. Uh, dat veel mensen misschien uh, deze observatie uh, hebben. Ik denk, ja, kijk, het, het hele interessante in de politiek op dit moment is dat. Vroeger werd er gezegd van uh, uh, vertrouwen uh, komt heel geleidelijk. Komt te voet en gaat te De paard. paard ja. uh, een ja. bekende uitdrukking. Maar het lijkt dat politici nu vertrouwen hebben. Of gezag zou je kunnen zeggen. Ze hebben het. Maar ze zijn het ook heel snel weer kwijt. Maar in het maar van mijn, van is, is het vertrouwen ook met een paard gekomen. Want hij is met een enorme vaart op schild schildgezen. Ja, dus dat is een beetje andersom. Uh, het ja. was er onmiddellijk. Dus hij werd op dat schild gehezen. Het was bijna dat de Messias er was. Dat heeft hij zelf al gerelativeerd. Dat kan ik allemaal niet. Maar je ziet dan bij politie dat ze dat gezag ook heel snel weer, weer kwijt kunnen raken. Maar ik wil eraan toevoegen dat ze het ook wel weer terug kunnen krijgen in deze periode. Uh, dus het verdwijnt niet altijd helemaal. En, en, uh, ja. maar, maar, maar hoe? Want die, die, um, uh, uh, uh, uh, als dat weg is, dan lijkt het ook niet meer terug te halen. Als een nee, leider op een gegeven moment niet meer vertrouwd wordt... of niet meer gedragen wordt, vertrouwen weet ik niet, maar gedragen wordt... Ja. zie het dan maar eens terug te ploegen. Nou, daar, daar heb je wel gelijk in. Kijk, Je, je krijgt in Nederland gezag als je ja, door een aantal crisis heen bent gegaan. En vaak wordt een nieuwe minister-president, een nieuwe politieke leider... niet onmiddellijk vertrouwd. En het was bij Den Uyld zo, het was bij Bolkestein zo. Bij heel veel politici is dat het geval. Mensen vertrouwen niet onmiddellijk een politiek leider. Dus die moet dat verdienen. Je kunt dat verdienen door een heel goed voorbeeld te geven... of heel krachtdadig op te treden... of je moet door een aantal crisis heen gaan... waardoor je het vertrouwen van de bevolking wint. Maar eigenlijk dus is dat je... een logisch en louterend proces? Ja, nou, louterend proces. Je moet eigenlijk door die woestijn. Die tocht moet je maken. Uh, alleen bij Cohen is het een beetje vreemd. Die heeft al een lange carrière achter de rug... En ja, kon je bijna veronderstellen dat hij het automatisch kreeg. Hij heeft het automatisch gekregen, maar dat is op het hoogste niveau geweest. En daarna zie je dat hij in de Roetsbaan terecht is gekomen. En nu doet hij poging om terug te komen. Maar ik wil nog even in herinnering brengen dat het maar om die ene zetel verschil ging. We, gaan, we, pakken, de, we pakken even de, de, uh, de zesde symfonie er even bij. Het begint met het ontwaken, het begint met de scène bij de Beek. Het vrolijk samen zijn van de landmensen. Daar, daar waren we bij aangekomen in deel 3. Uh, Nederland is, is op zijn conjuncturele hoogtepunt. Jaren 90, uh, uh, 2000 die periode. Het poldermodel is op zijn hoogtepunt. En iedereen lijkt tevreden. Ja. De globalisering neemt een grote vlucht. Zeker. En iedereen lijkt het te accepteren. Lange tijd wel, omdat het uh, allemaal goed ging. Maar je ziet vaak dat, uh, wij noemen die storm ook wel een revolte... Uh, dat er onwettelijk in de politiek, dat is ook bij de grote revoluties geweest... dat is niet in een periode dat het echt armoedig is. Hè, dat is de verkeerde veronderstelling die Karel Marx altijd heeft gemaakt. Als mensen het maar slecht krijgen door de vereenlijn... dan ve komen ze in ja. opstand en komt er een revolutie. Nee, je ziet vaak dat juist na een hoogconjunctuur... als het dan iets slechter gaat, dan denken de mensen nog steeds... van onze uh, bestedingspatroon gaat nog door, we kunnen nog drie keer op vakantie... we kunnen nog van alles doen en dan komt er een knik in die economische ontwikkeling... en dan neemt de frustratie toe. Dus je krijgt vaak revoluties of revoltes uh, in een uh, of na een Absoluut economisch voorspoedige periode. Na een hoogconjunctuur. Of tijdens de hoogconjunctuur begint dat vaak al. Maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk te voorspellen wanneer dat begint. Ik denk dat het al voor 2001, voor de aanslagen bezig was... maar dat uh, 9-11 een enorme trigger is geweest... En vanaf dat moment zie je ook de ideeën in de politiek... dat die heel snel veranderen. Dan komt uh, het wereldbeeld van de partijen die we zo net hebben genoemd... het CDA, uh, de Partij van de Arbeid, de VVD komt onder druk te staan... en wil men eigenlijk een andere agenda uh, naar voren brengen... met allemaal punten die in het verleden niet door die partijen meer werden uh, gedefinieerd. En dan zie je dat het ga gaat veranderen. Dan zie je... Paars is eigenlijk de aanleiding. Dan gaat het heel goed in die hoogconjunctuur. Maar mensen krijgen langzamerhand onvrede. En dat, dat zit eerst bij de SP. Dus de Partij van de Arbeid krijgt het eerst moeilijk. En later zie je dat het van de SP gaat naar de andere kant. Naar de rechterkant. Uh, en dan zie je daar bewegingen. Eerst de LPF en de leefbaarheidsrevolte. Uh, daarna mevrouw Verdonk. Als je die over gezag opeens praat. opeens op 36 zetels stond ik vertrouwen heen. van je hebt het en je bent het kwijt. En daarna is het naar de PVV gegaan. En het meest interessante is nog dat die twee partijen... dus die extreme, die een reactie zijn, naar mijn idee, op Paars. Want Paars kon niet echt politiek maken. Want dan Paars dat... tweede, met name. Nee, Paars één ook al niet. Nee? Want dan was het heel snel misgegaan natuurlijk... als je daar echt politiek had gevoerd. Bij één hoefde het niet, want het was economisch uh, schitterend... wat er allemaal gebeurde. En in de eerste jaren van Paars twee ook nog. Maar daarna gaat dat langzamerhand mis... En zie je dat die SP opkomt en Langsbrand ook voor thuis een nieuwe agenda gaat vormen. Maar Paars 1 en 2 zijn eigenlijk nog een, een verschijnsel... wat hoort bij de eerste drie delen van, van de, van de pastoralen. Ja, bij de rustige politiek. De rustige en de eigenlijk depolitiseren van, van, ja, van het hele land. dat kon minister-president Kok natuurlijk geweldig. Hij ja. is door Abu Talib wel de man met de grote handen genoemd, maar dat kon niet. Het grote politieke probleem wat destijds zou gaan ontstaan... was natuurlijk tussen uh, Willem-Alexander en Maxima. Wat deed Kok? Hij stuurde minister van de stoel naar Argentinië en die kwam weer oud minister van buitenlandse ja. zaken. En die kwam weer terug en had het opgelost. Hij had het gedepolitiseerd. En Kok was zo blij dat hij in een boek is geschreven dat hij daarna met zijn vrouw een dansje in de huiskamer maakte. Het was opgelost. Of, he? er, er, ook er, er, ironisch dat de grootste mon monarchistische crisis... die we in het land gehad hebben allemaal nee, socialisten Dat, dat hebben we vaker gehad. Maar het is wel die periode bij Kok nog. He? De polder, he? waar je uit voortkwam. De rustige politiek. En dan aan het eind van paas twee gaat het mis. Ja. Dan hebben ze het niet meer in de gaten. Dan gaat minister Zalm te veel uh, investeren via de overheidsuitgaven Dan wordt het te gek op een gegeven moment. En dan komt die enorme aanjager van 11 september. En dan zie je opeens dat mensen denken... Hey, er is iets anders aan de gang. Dat is een ontwikkeling die we wel zien. En dan komt die globalisering... Het neoliberalisme ja, en globalisering... de multiculturele samenleving komt onder druk te staan. Maar die het leek in die fase alsof de hele Haagse politiek integraal uit kosmopolitie bestond. Ja, dat moest of... ook wel, omdat die globalisering, hè, dat, dat de grote uh, blokken in de wereld uh, uh, ja, steeds belangrijker werden. China uh, kwam op, India kwam op en wij moesten met onze traditionele verzorgingsstaat ons aanpassen aan die nieuwe verhoudingen in de wereldeconomie. En dat betekende dat paars ook wel nodig was. Dat betekende dat Kok enorm populair werd bij, bij Blair, bij Clinton... omdat hij als eerste de, die mogelijkheden had gevonden... om de verzorgingstaat redelijk over hen te houden... maar ook de globaliseringskrachten op te vangen. En iedereen leek het goed te gaan, ja. En iedereen was kosmopolitisch. Ja, dachten we. En dachten dat, we. En daar kwam die. Het vierde deel ja. van de pastoralen. Daar was hij opeens. Daar was opeens. Daar opeens was die storm er. Mijn gast Jouwke de Vries. Politiek wetenschapper is mijn gast. Opeens was die storm daar. Opeens keken we om elkaar. Kijk, was het opeens was het, was het, was het 11 september 2001. Ja. ja. En opeens lag Theo van Gogh dood te vloer. Ja. En was Fortuin vermoord. Van Fortuin op, moet ik liever zeggen. Ja. En wezen we Europa af. En zo ging het maar door. En dat blijft ook doorgaan. Dat is een beetje mijn these, van we vinden niet de rust uh, in, in het politieke systeem. Uh, en dat heeft effecten, denk ik, voor de besluiten, de kwaliteit van de besluiten en de kwaliteit van het beleid. Het gekke is, we hebben eerder van deze periode hebben, uh, gehad hè, in de geschiedenis. Je zou de periode 1840, 1848 met de opkomst van Thorbecke... dat is ook een hele onrustige periode. Ook Thorbecke, wat weinig mensen weten, werd voortdurend in die tijd met de dood bedreigd. De liberaal Thorbecke. Ja, ja, dus grote staatsman, hè, omdat hij iets anders wilde. Uh, hij, hij was kritisch over de bestaande machthebbers destijds. We hebben onrustige perioden gehad rond de Eerste Wereldoorlog. Er waren natuurlijk revoluties gaande uh, in, in Europa. En ja, dat had zijn effecten en ook de oorlog natuurlijk op, op de Nederlandse situatie. We hebben het interbellum gehad, ook uh, tussen de oorlogen. Een heel onrustige periode. En ik denk dat we de jaren zestig ook kunnen definiëren... als een vrij turbulente periode in de politiek. Dat is het kenmerkende natuurlijk van die... Van die Storm van die pastoralen, dat het van stabiliteit naar instabiliteit gaat. En de, de, ja, de wijzers van de politieke schaal van Richter lijken steeds verder uit te slaan. Maar het opvallende is bij die vorige periodes die ik u noem, dat de elites altijd besluiten hebben genomen waardoor het rustiger werd. Dus we hebben rond die Eerste Wereldoorlog kwamen we met het algemeen kiesrecht. En toen konden we dingen oplossen. Uh, Torbekke daarvoor kreeg zijn zin op een gegeven moment uh, van de koning en mocht een liberale grondwet. Uh, invoeren. Uh, er was wel strijd over, maar het gebeurde wel. Uh, de jaren zestig, uh, nou, toen is uh, minister-president Pieter Jong, die rechts was, heeft hele linkse maatregelen genomen om deels ook de studenten en alle andere mensen die democratisering wilden tegemoet te komen. Maar waar zit dan het principiële verschil met nu? Nou ja, omdat het, het lijkt alsof de, de politieke elites niet weten wat ze moeten doen en ze nemen dus geen maatregelen om de onvrede te, uh, op te lossen. Daar komen ze niet aan toe. En ik weet niet precies waar dat er komt. Het zou kunnen komen dat... Ja, dat is misschien een rare, rare opmerking nu... maar dat, dat de democratie misschien af is... en dat we niet precies weten welke oplossing we moeten zoeken... om de mensen die nu ontevreden zijn, om die tegemoet te komen. Hoe, hoe moet je dat precies doen? Of dat de politici zich niet in slagen? Nou ja, er wordt altijd snel gezegd... er is een gebrek aan echt leiderschap. Ja. En als het over echt leiderschap gaat en een gebrek aan echt leiderschap... dan valt al heel snel de naam Jan-Peter Balkende. Jan-Peter ja. Balkende was degene die na Fortuyn het mocht doen. Ja. Uh, Balkenende is fascinerend. Hè? Daar ben ik, heb ik een boek over geschreven hoe hij aan de macht is gekomen. Gepland toeval heet dat. Uh, maar Balkenende paste nooit in mijn theorieën. Want de politiek in Nederland was veranderd. Dat dus, kan twee dingen zeggen. Of nee, in theorie klopt Ja, ja dat kan. Dat kan. Uh, en er is altijd de zwarte zwaan... die voorbij komt natuurlijk. Maar dan moet je gaan nadenken... wat is dat dan? Maar Balkenende zou eigenlijk... geen leider kunnen zijn, want hij... hij, hij had een saaie uitstraling. Uh, hij paste niet helemaal in die politiek. Maar toch heeft die man bijna acht jaar... de macht uh, uitgeoefend. Dat moet je wel analyseren. Hè, want hij had ook niet... niet die appeal in de mediacratie... om overeind te blijven. Maar toch blijft hij dan... overeind. Wat is dat dan bij die man? Maar je hebt verschillende vormen van leiderschap natuurlijk... waar je over, over spreekt. Uh, je hebt... Uh, ja, authentiek leiderschap heb je ook. En charismatisch leiderschap. Sommige mensen hebben charisma. En Wouter Bos had charisma. Uh, was het op een gegeven moment ook weer kwijt, maar had het in het begin en later ook wel weer. En Jan-Peter Balkenende, ja, dat is niet onmiddellijk dat je zegt: die heeft charisma. Want ik presenteerde altijd die theorieën. En dan was er altijd wel één student die zei: Ja, u praat wel over die mediacratie en leiders die je voor nodig hebt. Maar Balkenende past daar niet in. Hoe zit dat dan? En dat was dus altijd wel de trigger. Uh, en ik denk dat, dat Balkenende iets had van authentiek leiderschap. En dat men toch, omdat hij zijn werk gewoon deed en hard werkte... en mensen zagen dat, en uiteindelijk dacht iedereen... nou, die man vertrouwen we wel. En die, uh, dat, dat hebben we, acht jaar uh, is hij aan de macht geweest. En dan zie je aan het eind dat, ja, dan gaat het niet helemaal goed. En, en dan verdwijnt uh, een derde politicus van het toneel. Maar is het ook niet omdat dat Balkenende... uiteindelijk niet meer bij de tijd geeft, blijkt te passen dan? dat zijn stijl van leiderschap, zijn, zijn, zijn politieke persoonlijkheid... niet meer in dat landschap past. Nou ja, de, sommige mensen waren erop uitgekeken, dat krijgen we dan wel. Maar het interessante in die periode was dat Balkenende... maar met name ook App Klink, de, de ideoloog eigenlijk... een heel scherpe denker binnen het VDA. dat die aansloten bij de agenda van uh, Fortuyn. En dat was ook hun kracht in die periode. Toen hadden ze ook ideeën, we gaan de samenleving zo veranderen. Dat, dat is ons ideaalplaatje. En dat kun, daar, daarvoor kunnen we de politieke machtsverhouding veranderen en die hebben we daarvoor nodig. Maar dat is interessant, want dat betekent dus dat het CDA in die periode naar elementen keek van wat Fortuyn ja, zei zeker. en dacht. En zei, niet alles wat Fortuyn zegt is onzin, we kijken naar de reële aspecten en die ja. nemen we over. Zij zaten daar heel dichtbij. Hadden, hadden er precies, was wel eens contact een met, antwoord. Ja, tussen Fortuyn via Hans Hillen naar het CDA. Uh, maar die relaties waren er wel en die agendas kwamen wonderwel overeen. En je zag dat ook in het beroemde debat dat Fortuin de gemeenteraadsverkiezing had gewonnen... waarbij de andere uh, politici uit een rol vallen. Dat de enige die niet uit zijn rol valt, of twee waren het eigenlijk, Rozemulder niet... maar Balkenende vooral niet. En Balkenende was die onbekende man die net aan de macht was gekomen. En die ging vrij soepel en rustig daarmee om. En toen is er iets ontstaan, oké, okay, die man kan misschien wel, wel iets. Uh, en dan krijg je iets van dat authentieke leiderschap... En dat heeft hij toch een paar jaar gedaan. Het is nu iets te vroeg, denk ik nog. We moeten die periode nog goed analyseren... om te kijken waar hij effecten heeft gehad en waar niet. Uh, waar hij wel leiderschap heeft getoond, of niet. Het is vaak gezegd natuurlijk... Uh, als het moeilijk was, als er een crisis was... waar is de minister-president Balkenende? Ja, de storm, de storm ontwikkelde zich in de periode vooral 2001... tuin Van Gogh en Balkenende leek even de slussende factor. Zijn er niet? Nee. Want hij blikt niet de tussen de factor. Uiteindelijk niet nee. Want Wilders kwam op en het politieke landschap werd in nog heviger mate. En ja. Het gaat niet over goed en slecht. Het gaat niet over een inhoudelijk orde. We, we nee. proberen alleen maar te analyseren nee. hoe dingen gaan. Zeker. Maar opnieuw schudde de boel op zijn grondvesten. Ja, en nu nog... had het CDA geen antwoord. Nee. En het schudde nog veel meer. En dat reken ik mezelf ook altijd nog aan. Ik heb in het begin Wilders niet goed ingeschat. Uh, ik doe altijd uh, met, met vrienden dan voorspellingen over de verkiezingen. En ik zat niet op die negen zetels die de eerste keer... dat heb ik me later altijd wel een beetje verweten. Want u dacht één en klaar? Nou, niet één, maar, maar vier, zoiets zat ik. Maar niet op die negen, dat was toen de grote verrassing. Ik had het kunnen weten, want op de dag van de verkiezingen... dan is er meestal een uitslag van de scholierenverkiezingen. En hij was razend populair bij die scholieren. Waar het van komt, weet ik nog niet helemaal zeker. Maar toen had ik mijn mening moeten bijstellen, maar toen werd het negen. Nou ja, later werd het nog veel meer. Dus Wilders... Eh, Los van wilders, dat vind ik nog niet eens zo interessant. Het politiek-sociologische verschijnsel... dat anderhalf miljoen mensen daar achteraan loopt... en dat belangrijk vindt en zegt... die man formuleert wat wij uh, belangrijk vinden... en wat andere uh, politici lange tijd niet serieus hebben genoemd. Dat is natuurlijk maatloos interessant. En dan komt het punt weer naar terug, wat jij eerder zei... van onder paas dachten we zijn allemaal kosmopoliet. We gaan de wereld in en we veroveren die wereld. Dan zie je bij die groep dat er heel veel mensen zijn ja, die daar moeite mee hebben... en, en uh, die niet zo goed in die internationale netwerken zitten... maar gewoon thuis in hun stad, in Venlo, worden geconfronteerd... met die globalisering en de effecten ervan. Die zien Wat... de Polen komen, die zien dat, dat, dat Nou ja, zijn, dat is de volgende fase. We dachten, uh, ja, het gaat nu over de Bulgaren en de Polen natuurlijk... en daar discussiëren mensen over. Maar daar kun je wel van constateren dat daar op dit moment... Nou ja, Marnix Norder in Den Haag maakt een, een probleem van die Polen... Van, wegens de huisvesting. Maar verder is dat nog niet een landelijk debat. Uh, dus we hebben het lange tijd gehad over de Turken en de Marokkanen... maar nu een deel van de bevolking discussieert al over Polen uh, en, en Bulgaren. En wat er nog verder uit de 27 lidstaten of meer van Europa komen. Dus die mensen worden geconfronteerd die, die denken... ja, het zal allemaal leuk zijn dat we allemaal de wereld in moeten... en dat we alle onze talen moeten spreken en het internet moeten beheersen... en mee moeten gaan in die stroom van de wereldeconomie. Maar dat is nog niet, niet zo eenvoudig voor heel veel mensen. En die trekken zich terug achter de dijken... Uh, en ik denk dat de een van de weinigen, maar heeft het boek nog niet gepubliceerd... maar dat Jan Marijnis is er wel iets over wil schrijven. En die heeft ook gezegd, ja, je moet wel die basis heel goed op orde hebben... wil je kosmopolitisch kunnen zijn. Ja, heel simpel. Af, je moet dat... in eigen land een draagvak hebben. Nou ja, dat is een oud inzicht van Bismarck natuurlijk. Je moet het wel goed regelen in je eigen land... om, om werkelijk internationaal te kunnen zijn. Als je dat niet doet, als je de bevolking niet meeneemt met een verhaal... Uh, ja, dan, dan gaat het dus mis. Dan zie je ook dat, dat dit project, die globalisering, niet gaat lukken. Eh, en er zijn natuurlijk enorme krachten bezig. En dat zien de mensen. De mensen voelen het wel. Alleen we kunnen het nog niet oplossen. Eh, ze worden er dagelijks nu mee geconfronteerd... met de veranderingen in de, in de geopolitieke verhoudingen in, in de wereld. Koper dat heeft met China te maken. Stij, ja, Stijgende benzineprijzen heeft met de enorme groei... van de economie in China en, en Indië te maken. Misschien ga ik nu te snel naar de internationale politiek. Maar dat zijn wel de spanningen waar we mee te maken krijgen... en waar we nou ja, antwoorden op moeten in, formuleren. In datzelfde krachtenveld uh, speelt zich nu het hele Wikileaks-verhaal... Wikipedia-Wikileaks-verhaal Wikipedia, Wikipedia, ja. Wikipedia, af. Dat is een technologische verandering. Naast de internationale verhouding hebben technologische ontwikkelingen... ook een enorme invloed op de politiek. Dat zie je al aan de social media. Een populair onderwerp op dit moment. Mensen kunnen zich veel sneller organiseren dan vroeger. Er hoeft maar even iemand een actie te beginnen. Of er is alweer een spontane menigte... dat verzamelt zich voor een museum maar voor de HEMA of voor een ander bedrijf. En dat krijgt de politiek ook mee te maken. En de politiek... Gelegenheidsverbonden. Mensen op dossiers gaan ze Veel flexibeler dan in het verleden. Want toen hadden we die vakbonden en die werkgevers... en die hadden nog wel overleg met die politici. Maar Wikileaks doet nog iets anders. Wikileaks doet nog iets anders. Daar komt opeens een enorme bak informatie naar buiten. En nu ook met name specifiek over Nederland... Uh, die ook een inkijkje geeft in hoe de ja. ambtelijke structuren, hoe de ambtelijke ja, macht ambtelijk is. En politiek, ja. En het maakt Wikileaks, maakt meer duidelijk hoe het tweede gezicht van de politiek is. Je hebt het eerste gezicht, wat we allemaal kennen. Dat zijn de idealistische politici die voor ons bezig zijn om de wereld te verbeteren en ons land. Ja, dat is een deel ook wel aanwezig bij politici. Aan de andere kant, WikiLeaks, door die documenten... en de, de onverbloemde taal van diplomaten eigenlijk... zie je de machiavellistische, de tweede kant van de politiek. Hoe het werkelijk draait, hoe de macht werkelijk werkt. Het is, het is bijna onthutsend, kijk je achter die machine. Nou, ik feit. vind het niet onthutsend, want ik nou, wist wel dat het zo werkte. Maar heel veel mensen zien door die WikiLeaks... nu de werkelijke werkelijkheid. Als je bij de Chinezen eet, dan is het allemaal heerlijk, maar... Uh, ja. Nu krijgen we een kijkje in de keuken, in de politiek dus. Ja, maar in die keuken kan het wel eens anders ruiken dan je dacht. Uh, want wat we zien bijvoorbeeld is dat een, een topambtenaar, volgens de Amerikanen, een, een, een Nederlandse topambtenaar die overigens net benoemd is tot uh, ambassadeur bij de, in Brussel bij de EU namens Nederland, ja. dat die topambtenaar tegen de Amerikanen gezegd heeft van, uh, uh, ja. uh, zeg goede Amerikaanse vrienden. Uh, wrijf jullie bos vooral even flink in dat uh, uh, Nederland zijn positie, zijn, zijn, zijn tijdelijke lidmaatschap van de uh, uh, G-20 te danken heeft aan Afghanistan. En ja. dat dat ook wegvalt als we niet meer in Afghanistan blijven. Ja. Dat is natuurlijk politiek. Dat is machtspolitiek. Dat is reaalpolitiek. Dat gebeurt. Maar, dat maar het was, heeft ook te maken met ja, maar de storm. Is wel interessant, de vraag is dan ja. interessant. Ja. De vraag is interessant. Of, of deze ambtenaar dat gedaan heeft met rugdekking van zijn minister. Ja, ja, dat, dat is een verhagen. Maar dan als dat wel zo is, dan, heeft hij, dan is het auto, geautoriseerd lekker. Hè? Dan, dan is het wel legitiem dat hij het heeft gedaan. Maar het heeft, uh, heeft te maken met die storm. Want in het verleden hadden wij ambtenaren... volstrekt, loyaal, neutraal. En die waren deskundig. En die hadden enorme kennis. Je ziet dat het ambtelijk apparaat ook meer gepolitiseerd is dan in het verleden. En die moeten meer voor hun minister werken. En als die minister resultaten wil boeken... dan wordt alles daarvoor ingezet door een groep ambtenaren. Dat betekent bijna dat we aan de toppen een systeem hebben, zoals in België... Eh, met politieke kabinetten. Dan gaat het daar helemaal niet goed. Maar dat betekent dat de minister zich veel meer omringt met politiek gelijkgezinden... Dus qua ambtenaren, maar ook qua politieke assistenten. Dat is door Jack de Vries in het begin ingevoerd. En dat, de dat spindokter. Is... Ja, want ja, het is belangrijk. Die spindokters en die uh, gepolitiseerde ambtenaren. Ja. Als u de memoires van Tony Blair leest. dan ziet u de nieuwe politiek helemaal in werking. Dat gaat over spindokters. Dat gaat over gepolitiseerde ambtenaren. En een minister die resultaten wil bereiken. Dus dan wordt. Hè, de theorie is nu. Uh, dat Verhagen, de, de, de ambtenaren. in die zin dan uh, uh, vraagt om druk uit te oefenen via een andere lijn naar Amerika toe... om eh, via de minister van financiën via de baard, via Amerika, druk uit te oefenen en ze zin te krijgen. Ja, en ze zin te krijgen. Daar gaat het dan om. Ze willen resultaten boeken. We gaan even naar het laatste deel van de zesde symfonie van Beethoven. Klein Als we in het politieke landschap de these en de antithese hebben gehad... dan zou dit de synthese moeten zijn. Het laatste deel, de vreugde en de dankbaarheid na de storm. En dat is er nog steeds niet. Nee, nee dat vind ik Even, ook... Even vreugde en dankbaarheid zijn lastige begrippen, maar, zeg maar het, nou ja, nee, het compromis, zeg maar, de rust. Ja, je denkt dat die orkaan gaat liggen, dat is ook zo. En dat is in dit muziekstuk ook zo, alleen ik zie het politiek nog niet. Uh, toen ik een, een boekje over die revolte van Fortuyn schreef, heb ik twee hypothesen geformuleerd. Eén, uh, de stabiliteit zal terugkomen. Uh, of de tweede hypothese, nee, wij moeten wennen aan een permanente instabiliteit in de Nederlandse politiek. En ik durfde toen, dus jaren geleden, nog geen uitspraak te doen. Want het zou zich nog moeten ontrollen. En nu? Maar, ja, nou, ik constateer dat die storm er nog steeds is. En ik weet niet helemaal hoe dit afloopt. Ik, ik had het vermoeden met een minderheidskabinet dat dat zou leiden tot. Uh, meer rust en dat Wilders en de PVV uh, zouden pacificeren. Zouden normaliseren. Dat moet ook bijna wel, dacht ik, met een groter wordende partij... die ook aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoet. Uh, maar ik, ik voel nog steeds dat die onrust in die politiek er is... en dat we nog niet een mechanisme hebben gevonden... om ja, de burgers tevreden te stellen. Ik wil straks in de tweede uur met u thuis gaan praten over de ontreddering. En dan bedoel ik niet ontreddering in politieke zin... maar de ontreddering die u ongetwijfeld meegemaakt hebt. Het is een kleine stap voor mensen, maar een grote stap voor de mensheid. Of was het omgekeerd. Ontreddering, heeft u er ervaring mee? En zo ja, hoe heeft u daarmee gedeeld? 0800 1121 0800 1121. Dat is het telefoonnummer voor het tweede uur. We sluiten niet af met de pastoraal. Dat is heel flauw met onze eigen, eigen muziek. Jouke de Vries, dank dat u er was. Heel veel dank. En uh, als u teruggaat, gaat u dan wel weer naar de pastoraal luisteren? Jazeker. Ik vraag de In... taxichauffeur even of hij de cd erin doet. Dank. Wij zijn straks terug twee uur na de VPRO met Villa. Met Radio Bergijk. Tot zometeen. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... Tijdje! ...volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Tijdje, ik hoor niks! Ik, ik hoor niks. Ik hoor helemaal niks. Radio Wat? Het radiostation. Ja. Radio station ja, eh... Ja, uh, uh, goeiedag, dames en heren. Hallo. Ja, goeiedag, dames en heren. Hallo. U hoort hier ook, per van eerst... Ja, wat? Hallo. Wat? Hoor dames en heren. Nee, Hallo? Hey, Toon. Wat? wat hangt er nou uit je koptelefoon? Wat ja. Er zit zo'n dikke prop. Je koptelefoon op het schelp staat een eindje van je oor af. Ja. ja haal hem maar eens af, haal hem maar eens af. Zo? Ach, ja, verdamme. Ach, ach, ach, ach. Ja, ja. Verdamme. Kijk nou eens in je schelp. Kijk eens ja, ga... in je schelp. Ach, verdamme. Ach, man, dat is van tien van jaar oorsmeer met oorharen erin. Wel. Stel, dat moeten de mensen thuis niet weten. Oh nee. Uh, we gaan. Uh, uh, hallo. Dames en heren, het uh, is weer maandag. We gaan. Sportnieuws doen: Sportnieuws. Het nieuws over sport. Goeiedag dames en heren, het is Peer van Eersel met Sportnieuws. Ja, we hebben veel klachten gekregen uit het ontvangstgebied van Radio Bergijk. Dat is natuurlijk ook Eersel, dat we altijd wel van de Bergijkse sportverenigingen de uitslagen voorlezen. Maar bijvoorbeeld van een grote bloeiende vereniging als eh, VV EFC Eersel, dat we dat eigenlijk nog niet gedaan hebben. Dus dat is een kleine schuld die ik hierbij ga inlossen. Dus als u allemaal pen en papier bij de hand neemt, hier komen de uitslagen... Van, uh, even kijken, van vorige week gespeelde wedstrijden. Zwaluw VFC A1, EFC A1, 3-2. EFC A2, Bladella A2, 4-3. Bladella B1, EFC B1, 0-0. EFC B2, Hogeloon B1, 13-3. U hoort het goed, 13-3. EFC B3, Dosco, 32-B1, 0-11. Nou dat zal een drukfoutje zijn. 011. Jongens, kom op. EFC C1 esvc C101. HeCC2 EFC C2 c 2 EFC C3 21. EFC D1. Jongere D1 15 Reuselsport D2 EFC D2 10 EFC D3 Reuselsport D3 07 Bergheik, D4 EFC D4 D3, 0, EFC E1 Reuselsport E1 6, 3, EFC E2 Reuselsport E4 11 1, Vesem, E2 EFC E3 30, EFC E4 E4 BSE 217 Terlo E2, E2, 3, 4, FC, E5, 4, 1, Bergheik, E5, EFC, E6, C 8, 2, 4, EFC... Zo, 4, e dat e was FC, die laatste. Daar zag ik van te kijken. Bergijk E5, EFC, E6, 6... 2, 4, 5, 6 oh ja. EVVV, EVVV1, EVV, EVV FCF34507, de RAVEN, F2, EFCF4516, EFCF567, DOSCO 32, 33, 34 F3151. 16-1, 17-1, 18-1, EFC, FC Dommelen, F6, 7-1, 2-3, Reuselsport, so. F6, 5-4, 3-2, EFC, F7-8, 0-6, 3 4 DS, 4-D-S, D-E-E-E-E-S, F3, EFC, oh. F8, 3-4, 5. Goed, als u dat allemaal genoteerd heeft, dan komt ja. nu het programma van aanstaande zaterdag. So. EFC A1, Terlo, A1, 14, 30 uur, EFC A2, De Valk, A2, 14, 30 uur, EFC B1, Vrij... Bergijk B2, EFC B2, 14.30 so. uur. EFC B3, vrij. EFC C1, Bladella. C1, 12.45 uur. EFC C2... EMK C2, 12.45 uur. Beertse BC345, EFC c 34 is vriendschappelijk en dat oh. begint dus om kwart voor vier s'nachts. Eindhoven AV D2, EFC D2, 11.30 uur, EFC D3. SDO 39, D2, 12.45, B d 4 EFC D4 is vriendschappelijk, is om kwart over één s'nachts. De 4 tegen 4 EFC E1 op terrein EFC. Ik ga nu de terreinen erbij noemen. De, de 4 tegen 4 EFC E1 terrein EFC om 9 uur. 4 tegen 4 EFC E2 terrein Hapert 9 uur. 4 tegen 4 EFC E3 terrein HMVVOMVJWOVWUC om 9 uur. Terrein 4 tegen 4 EFC 5 terrein Reuselsport om drie, 9 uur 3 uur. 3 over 9? Nee, drie. staat terecht. 3 over 9? 3 over 9. Oké. 4 tegen 4 EFC E6. Terrein SDO 39. Ik begin om 9 uur. Te... Oh, dat is op terrein SDO. Oh ja. En de vorige was niet Reuselsport. Dat moet HMVVOVWC al, zijn. Ja. En, en waar ik dat zei, moet Hapert worden. Juist. En Hapert wordt uh, terrein Hoge Loon. Dus mensen die naar Hapert gaan... Om 3 die... over 9? Die moeten naar Hogeloon. Loon. En een hoogloon, waar ik hoogloon zou moeten uh, hapert. En dan even de laatste, 4 tegen 4, EFC 7. begint natuurlijk op terrein Hulsel mm -hmm. om 9 uur. Goed, die schuld is ingelost. Dit was uh, weer duidelijk voor iedereen hoe EFC Eerstel het heeft gedaan... en wat ze komend weekend te wachten staat bij hun sportieve verplichtingen. Ja. Dit was het sportnieuws en u hoorde natuurlijk Peer van Eerstel. Het is dat eigenlijk stom dat we daar niet eerder aandacht aan hebben besteed. Eh, uh, nou, dames en heren, ik, tij, ik hoor niks. Ik hoor helemaal niks. Het zinkt rond. Wat? Zet Bergeik op de kaart. Hallo, hier is Thea Bakmeijer. Ik heb ook een idee voor de nieuwe actie Zet Bergeik op de kaart. Ik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 Een, uh, een, een, een pracht uh, voorbeeld geven dat wij ons bergijk op de kaart gezet hebben met deze kathedraal van Maria Dames en heren, uh, het is belangrijk nieuws. Bij ons in de studio zit uh, mevrouw Els Ziegenhart. En uh, die, is, uh, ja, die staat voor een uh, nieuwe lijn uh, producten... die het leven van de Bergrijkse vrouw er uh, nog gemakkelijker op kunnen maken. Er zijn uh, prachtige producten. Dit is een nieuwe lijn die uh, voorlopig alleen te krijgen verkrijgen is in uh, World, de zaak aan de Eckerstraat. Ja. Uh, maar het is uh, moet ik zeggen toch wel een revolutie in uh, artikelen voor de moderne vrouw, mag ik het zo zeggen? Ja, precies. Ja. Ja. Kunt u misschien eens een keer uh, nu uh, vertellen wat, wat wat deze producten nou zo bijzonder maakt? Uh? mevrouw ziekenhart. Nou, uh, het uh, ontstond allemaal eigenlijk bij mezelf, want oh. ik, uh, ik dacht, uh, wat ben ik eigenlijk toch de hele dag gaan doen, hè? Ja. Ik moet dan de dag zo indelen dat ik eerst ochtends geen schoonmaken en dan smiddags mezelf uh, moest opmaken en nu kan ik het eigenlijk gewoon tegelijkertijd doen. Zo. Daar heb ik en mijn man hebben dat zo bedacht, ja. dat we dan dus zeg maar, uh, uh, dat begon eigenlijk ooit dat ik aan het, uh, aan het stofzuigen was en ja. dacht, uh, zo meteen gaat de deurbel en als er dan bezoek komt, dan wil ik er wel goed uitzien. Ja. En toen wilde ik mascara opbrengen terwijl ik aan het stofzuigen was. En ja, dat mislukt natuurlijk. Dat mislukt, dat wordt een zuig. dat wordt een puinboel. Precies, dus dan heb mijn man, uh, zeg maar, die heeft dus bedacht... dat je dus aan het einde van de stofzuiger een, uh, een clip hebt. Ja? En dan kan er met die clip zit een borsteltje aan... en dan kan ik dus mezelf, zeg maar, uh, de mascara aanbrengen... terwijl ik aan het stofzuigen was. Dus, ik zeg, dat is een heel goed idee. Ja, want dan hebben we dus, zeg maar, een stofzuiger... met aan het ene eind een, een zuigmond, ja. die dan, zeg maar, het stof... Opzuigt, zoals ja. een stofzuiger ook bedoeld is om te doen. Ja. En aan het andere eind. Zit dan een of een mascara borstel of een, een eyeliner of zoiets? Ja, in ons geval dus de drie color brush er, oogschaduw in oh, drie kleuren. Ja, ja. ja. welke je kleuren zijn dat? Eén compact product is dat. Er zijn de kleuren goud, hemelsblauw en bergrijksgroen. groen. Ja. En uh, aan de andere kant kunnen dus ook kiezen voor een mascara. En die is er ook in goud, in, ja. uh, hemelsblauw en bergrijks groen. En eventueel ook in doodzwart. Ja, nou heeft u uh, voortbouwend op dat idee een hele reeks producten gemaakt? Precies. Ik zal even de doos kijken. Die ja, die ik even op hadden. tafel. Nou, we hebben oh, pas op, daar gaat ja. ja. Nou, we hebben hier dus bijvoorbeeld een tricolor blush oogschaduw in drie kleuren. Het is gepresenteerd in één compact product. is zowel te gebruiken als blusher en als oogschaduw. Ja. En dus het kantmotief is in relief aanwezig in het product. Ja, maar aan de andere we kant zit ook. een staafmixer. Precies, dat is dus heel handig als je soep wil uh, staafmixen. Ja. En dan dus tegelijkertijd de ogen mooi wil maken. Want ja, ja wij huisvrouwen willen er ook uh, een beetje mooi uitzien. Hè? En ja. Als de man thuis komt en de soep moet op tafel. Een beetje appetijtelijk. Uh, precies. Dan ah. hebben we dus ook de Froe Lip Duo. Ja. Die hebben we een twee in 1 product. Aan de ene zijde is de applicator en de kraamlipstick. Ja. En aan de andere zijde is dan dus ook. Je kan dus ook een transparante lipstick doen. Hè? Ja. Dat is tegenwoordig ook heel erg in de modieus. En aan de andere kant hebben wij dan dus zeg maar het model waarin je zo'n. Dus, uh, zo'n dus, zo knijpdwijl. Ja, nou, zo zou je het kennen noemen, ja, precies, ja. Een knijpdwel. Het is wel. een hele lange stok met een knijpduil. Ja. En aan de andere kant dus die, die, die, die lipstift-stick. Precies, maar wij gebruiken hem eigenlijk om de ramen mee te zemen. Maar oh, ja. misschien zouden we hem ook als dwijl kunnen gebruiken, ja. Wat kosten die dingen? Ja, nou, de tricolor blusje, Oosga, oh, die gaat dus voor 6,45 euro. En als je die andere kant er dan ook bijneemt... Ja. In dit geval uh, kunnen er twee verschillende dingen bestellen. Dus je kunt zowel de caravan trekhaak nemen ja. als... De opleggertrekhaak. Ja. En dan ben je klaar voor 165 euro en 56 cent. Ja. En er is wel een jaar garantie op, hè? Okay. Als je met Blusher neemt, ja. is het 285 euro en 89 cent. Maar dan zit er geen garantie op? Uh, een half jaar garantie, kan het erbij nemen, nog een extra half jaar. En dan ben je 239,48 euro kwijt. Ja. Als je dat met een lip liner doet, ja. die is nu in de reclame, ja. voor 629,18 euro. Dank u wel, mevrouw Ziekenaar. Dank u wel, wel, graag gedaan. Radio Berg -Ik. Het radiostation voor Berg -Ik. Uh. Tijdje! ik krijg die koptelefoon niet af. Wat, oh, verdamme man. Ik krijg de. Het zit nou ook in je oor. Verdamme. Radio Bergijk. Uh, goed, dames en heren, dit was het weer voor Radio Bergijk voor vandaag. Ik zou zeggen, alle zieke uh, kop op en alle gezonde wetenschap. Kun jij, kun jij die koptelefoon van mijn hoofd aftrekken? Oh, zijn, we zijn we eruit? Zijn we eruit? Ja, kom eraf hier. Ja, Au! Oh, oh! oh gadverdamme, man. Tijdje, kun nou jij een nieuwe koptelefoon kopen? Kijk nou eens in die schelp. Heb jij wel eens zo'n zo'n zwanenhals losgehaald in een oud huis... die er al 70 jaar zit? Ja. Nou... Als je die dan leeg haalt met, met een met zo'n ijzerdraadje met een, een kromhaakje eraan, ja. kijk dat is precies hetzelfde als wat er in jouw schelp zit. Oh! <tie>